Paul Vlaanderen genoot altijd, volop, van een reis naar Amerika. Zijn levendige fantasie werd telkens opnieuw geboeid door de ongelofelijke uitgestrektheid van dit continent met zijn zo rijk geschakeerde beschaving. Hij dacht al geruime tijd over het schrijven van een breed opgezette roman die de avonturen zou behandelen van een Engelsman op zoek naar de verborgen kracht in het Amerikaanse leven. Veel verder dan het idee was hij nog niet gekomen en dat was vastgelegd in enkele losse aantekeningen in het notitieboekje dat hij altijd bij zich droeg. Het scheen niet erg waarschijnlijk dat er op het ogenblik veel van de concrete uitwerking zou kunnen komen, want ditmaal had Paul Vlaanderen het op zijn Amerikaanse reis erg druk. Vlaanderen was enige tijd daarvoor door kolonel Randall op het ministerie van voorlichting ontboden. De kolonel had hem verteld dat er van regeringswegen een paar Engelsen waren aangezocht om lezingen te houden in de Verenigde Staten. Aangezien de opzet van het plan was propaganda te maken voor Groot-Brittannië, moesten de sprekers mensen zijn die bij het Amerikaanse publiek bekend waren. Kennelijk had men bij het ministerie ontdekt dat de omzet van Paul Vlaanderens boeken in Amerika de 100.000 reeds lang gepasseerd was. Bovendien... ...had een bundel krantenknipsels er de ambtenaren van overtuigd... ...dat de romanschrijver detective ook een man van actie was... ...die in een ongewone situatie altijd het vereiste initiatief aan de dag zou leggen. En dus ging Paul Vlaanderen naar Amerika. Ditmaal ging zijn vrouw mee... ...en toen het agentschap dat met het organiseren van zijn tournee belast was... ...ontdekte dat Ina ook een boek had geschreven... ...de mannen van de voorpagina nog wel dat in Amerika ontzettend populair was geworden na de sensationele berichten over de misdadigersbende van die man in Engeland. Toen wilde men Ina ook overal horen en vroeg men haar voor een lange serie van lezingen voor allerlei vrouwenclubs. Sommige van die clubs hadden zulke zonderlinge namen dat Ina meende dat de organisatie in kwestie wel eens eerst een lezing voor haar had mogen houden om het ontstaan ervan te verklaren. Ten slotte belandde Paul Vlaanderen en Ina in Chicago. Ze verbaasden zich over de geweldige luxe in de hotels, keken wat erg wanend naar de reusachtige conservefabrieken, maakten te voet een tocht langs het beroemde meer en bereikten eindelijk de studio die wel een paleis leek. Hier zou Paul Vlaanderen diezelfde avond geïnterviewd worden door Cranmer Guest, een van Amerika's beroemdste radio-interviewers wiens naam voldoende was om duizend dollar per uitzending te kloppen uit de zakken van de bedrijven die de programma's bekostigden. Vlaanderen had herhaaldelijk gesproken voor de BBC, maar dit was de eerste maal dat hij een Amerikaans zendstation bezocht. Station GSKZ maakte wel een heel andere indruk, vond hij, dan het imposante maar nogal sombere BBC gebouw aan Lengen Place in London. Het was vijf voor zeven en toen Paul Vlaanderen en Ina naar binnen gingen, bevonden zij zich tussen een dichte menigte bezoekers die zich door de foyer naar de studio's vroegen. Vlaanderen moest onwillekeurig denken aan het vechten om een plaats te veroveren bij de première van een film in Hollywood. Op de eerste verdieping bevond zich blijkbaar een theater en een grote reclameplaat bij de deur vertelde de bezoekers dat het programma de lachende cavalier om zeven uur uit die zaal zou worden uitgezonden. Vlaanderen en Ina konden slechts met moeite voorkomen dat ze met de mensenmassa, die gele kaartjes stonden aan de portier, bij de deur mee naar binnen werden geduwd. Eindelijk wisten ze echter uit het gedrang te komen en gingen naar een loket in de tegenoverliggende hoek van de foyer waarop inlichtingen stond. Het blonde meisje dat hem te woord stond, was rat van tong en aantrekkelijk. Het programma, de lachende cavalier, is in de grote zaal, kondigde de zaal aan, voor Vlaanderen een woord had kunnen zeggen. Vlaanderen glimlachte. Ik zou dolgraag kennis maken met de lachende cavalier, want het lijkt me een aardige jongen, antwoordde hij vriendelijk. Maar ik vrees dat we op het ogenblik geen tijd voor elkaar hebben. Het blondje trok bijna onmerkbaar haar wenkbrauwen op en keek hem met een niet begrijpende blik aan. Wou u iemand spreken? informeerde ze. Ja, een zekere meneer Cranmer Guest, zei Vlaanderen losweg. Cranmer Guest? Oh, maar die kan u nu niet ontvangen. Hij is druk met zijn programma, hij heeft om negen uur een uitzending, vertelde ze snel pratend. Ik vrees dat er van meneer Guest uitzending niets terecht zal komen als ik er niet bij ben, zei Vlaanderen flegmatiek. Het loketmeisje liet een haastige blik glijden over het programma van de uitzendingen dat voor haar lag. Hè, u bent Paul Vlaanderen toch niet? Ik kom gewoonlijk op tijd voor mijn afspraken, antwoordde hij glimlachend. O, oh, neemt u me niet kwalijk meneer Vlaanderen, verontschuldigde ze zich. ...en stak een stekker in het schakelbrug naast hij. Ik zal meneer Guest direct zeggen dat u wel bent. Ze telefoneerde en liet even later weten dat meneer Guest dadelijk beneden zou komen. Terwijl Vlaanderen zich afwendde, stak ze haar hand uit naar een lichtblauwe envelop die in een vakje lag. Meneer Vlaanderen, dit telegram uit Londen is zojuist over de Kuchte golf voor u binnengekomen. Het is ons doorgezonden uit New York... Vlaanderen bekeek de envelop aandachtig en stak die toen in zijn zak. Hij wilde gaan, maar wendde zich nog even tot het meisje en vroeg. Kan ik het antwoord eventueel van hier uitzenden? Ja, zeker, zei ze glimlachend. We hebben hier een speciale korte golfdienst voor dringende telegrammen dag en nacht beschikbaar. Wat zou er in dat telegram staan, Paul? vroeg Ina, terwijl ze op een bank in de buurt van het loket gingen zitten. ''Oh, het zal wel in code zijn. Het zal moeten wachten tot na de uitzending,'' antwoordde hij, toen een breedgeschouderde man met een groot hoofd, en wat scheven neus en een zeer bewegelijke mond op hen toekwam. Hij wierp een vragende blik op het meisje van het loket, dat hem toeknikte, en wende zich toen tot Vlaanderen. ''Welkom bij GSKZ, meneer Vlaanderen.'' Vlaanderen stond op, drukte de hem toegestoken hand en stelde Ina voor. Dat u gekomen bent, zei grandma Guest hartelijk. Zullen we naar mijn kantoor gaan? Zal ik hier wachten? stelde Ina voor. Daar wilde Gast niet van horen. Geen sprake van, mevrouw Vlaanderen. We hebben boven een heel comfortabele lounge met restaurant. Gaat u maar met ons mee, dan zal ik u na de uitzending het gebouw laten zien. Hij ging hun voer naar de lift, langs de nu gesloten deuren van de grote zaal, waaruit gedempte klanken kwamen van een populair dansnummer. De lift stopte op de vierde verdieping en Guest leidde hen door een brede gang. Op de deuren stond aangegeven wat zich daarachter bevond. Studio 4A, controlekamer, studio 4B, artiestenfoyer, omroeper, perskamer, lounge en restaurant. Daar werd Ina geïnstalleerd met een tijdschrift en een kop koffie, waarna de heren naar Guest's privékantoor gingen. Op de deur stond zijn naam met kleine zwarte letters. Dit is juffrouw Wharton, mijn secretaresse, meneer Vlaanderen, zei Guest toen ze de ruimte binnengingen. Een donker meisje keek op van haar tijdmachine. Leslie, er komt weer een klus waar haast bij is. Noteer meneer Vlaanderen's antwoorden op mijn vragen en werk je aantekeningen zo snel mogelijk uit. We beginnen, hij keek op de klok aan de muur, over een kleine twee uur met de uitzending. Zonder verdere inleiding begon Guest in snel tempo zijn bezoeker een serie vragen te stellen, hoofdzakelijk over Vlaanderens ervaringen met misdadigers. Het waren zeer intelligente vragen, waaruit een grote kennis van het onderwerp bleek. Maar het lag niet in Guests bedoeling zijn eigen kennis te luchten. Hij liet Vlaanderen zoveel mogelijk aan het woord. Toen ze ongeveer een half uur hadden gesproken en de secretaresse heel wat blaadjes van haar bloknoot had gevuld, zuchtte Guest opgelucht. Zo, meneer Vlaanderen, dat is alles, geloof ik. Het lijkt me dat dit het beste interview wordt dat ik dit jaar gehad heb. Ik ben blij dat het uitgezonden wordt. Hij zweeg even en toen scheen hem plotseling iets te binnen te schieten. O oh ja, nog een vraag. Weet u iets van de man die zich de marquise noemt? Vlaanderen schudde ontkennend het hoofd. Ik weet alleen wat in de kranten heeft gestaan. Het schijnt dat zijn bezigheden pas aan het licht zijn gekomen namens vertrek uit Engeland. Hm, mompelde Guest. De Engelse politie schijnt niet hard op te schieten. Die vent begaat de ene moord naar de andere en ze schijnen niets tegen hem te kunnen beginnen. U moest de koppen eens zien in de Engelse kranten die ik gisteren ontving. Hij aarzelde even en vroeg toen geïnteresseerd. Heeft Scotland Yard uw hulp soms ingeroepen? Vlaanderen glimlachte. Voor zover ik weet niet, antwoordde hij licht gemuseerd. Enfin, Guest haalde de schouders op en wendde zich tot zijn secretaresse. Leslie, die laatste vraag hoort niet bij het interview. Juffrouw Worten begon te typen... en Guest en Vlaanderen liepen elk blad dat uit de machine kwam samen door. Hier werd een zin doorgestreept, daar werd een uitdrukking nader verklaard... en soms werd een passage herschreven. Toen ze klaar waren, las Guest de definitieve interview met een stopwatch in de hand voor... ...en ontdekte dat het twee minuten te lang was. Dus werden nog een vraag en een antwoord weggelaten. Toen kreeg je voor het om het in het net over te typen. De gast stond op en rekte zich uit. Over 25 minuten begint de uitzending. We hebben nog net de tijd voor een kopje koffie... naar wel Vlaanderen, constateerde hij... ...en bood Paul een sigaret aan. In de lounge klonk zachte dansmuziek... ...die op dat ogenblik uit New York werd uitgezonden... Net toen ze aan Ina's tafeltje waren gaan zitten, kwam een jongen met een openstaand polohemd aan, buiten adem op Guest toegerend. Geen veranderingen, Kren, vroeg hij. Guest schudde het hoofd. Nog twaalf minuten, antwoordde hij. We beginnen en eindigen met één minuut reclame en de inleiding voor meneer Vlaanderen die ik je vanmorgen gegeven heb. De jongen knikte lachend naar Vlaanderen. Dit is Harvey Leen, een van onze omroepers, meneer en mevrouw Vlaanderen. stelde Guest voor. Leen bleef even zitten praten en ging toen haastig weg. Die arme kerels hebben nooit een ogenblik rust, zei Gest, en roerde in zijn koffie. Enfin, zo zijn we hier allemaal begonnen. Van de vroege morgen tot de late avond programma's aankondigen en reclame maken. Iets anders kunnen we ons niet voorstellen. Vlaanderen en Ina wisselden een glimlach. Hoe gaat het, Paul? vroeg ze. Het zal me niet spijt als het kwart over negen is, bekende hij droog. Misschien wil me van Vlaanderen meegaan naar de studio, stelde Gest voor. Ina schudde ontkennend het hoofd. Ik wil veel liever hier luisteren, verklaarde ze. Om tien minuten voor negen werd Vlaanderen door Gest naar een kleine studio gebracht... waarvan het voornaamste meubelstuk een conferentietafel was met twee microfoons erop. Voor elke microfoon stond een stoel en aan de muur er tegenover hing een grote klok met een rode secondenwijzer die langzaam over de wijzerplaats schoof. Onder de klok was een breed raam dat uitzicht gaf op de controlekamer met de apparatuur voor het maken van opname. Vlaanderen en Guest gingen gemakkelijk zitten en om één minuut voor negen kwam juffrouw Worten binnenhollen met de overgetikte tekst. Guest liep zijn kopie even door. We hebben nog tijd genoeg om het even door te lezen, zei hij tegen Vlaanderen terwijl de omroeper binnenkwam en voor een van de microfoons ging staan. De technicus, aan de andere kant van de glazen ruit, hield zijn hand op. Nog tien seconden. Vlaanderen vond die laatste ogenblikken voor een uitzending altijd angstig benauwend. Hij durfde nauwelijks adem te halen. Het was alsof er precies om negen uur een of andere grote ramp zou gebeuren, de val van een keizerrijk of zoiets. In de vechten klonk trompetgeschal de herkenningsmelodie van het programma en de hand van de technicus zakte langzaam Harvey Lane sprak in de microfoon de Pan-Amerikaanse fruitcombinatie brengt u de Cranmer Guest Show kondigde hij formeel aan precies om 9 uur 14 waren ze klaar en op een hoofdbeweging van Cranmer Guest stond Vlaanderen op en volgde hem naar buiten Ina kwam hen tegemoet ik had geen idee dat ik met zo'n uitstekend acteur gedraaid was, zei ze lachend. Het klonk heel indrukwekkend. Ha, laat die complimentjes maar zitten, zei Vlaanderen laconiek. En Kwanmergest lachte. Vindt u het leuk om nog even rond te kijken, vroeg hij. Hij leidde hen rond door het grote gebouw en Ina interesseerde zich vooral voor de perskamers waar de telex druk tikte en jonge journalisten over hun werk gebogen zaten. Toen ze weer in de foyer stonden, waar een rij gevormd werd voor het programma South Skies, dat een kwart over tien zou beginnen, namen de Vlaanderens afscheid van gasten en wensten hem avond. Wat doen we nu? vroeg Ina toen Vlaanderen een taxi wenkte. Naar een kroegje dat ik nog ken uit de tijd van het drankverbod, zei hij. Een gezellige tent. Maisie's Craze heet het. Hij gaf die naam op aan de taxichauffeur die het hoofd schudde. Maisie woont er niet meer, meneer. Tegenwoordig heet het de Appenine Club. Goed, zei Vlaanderen, breng ons daar dan maar heen. Jammer genoeg was de Appenine Club, tenminste voor Vlaanderen, een teleurstelling. In Maisies tijd was het hier heel anders, zuchtte hij spijtig, terwijl hij een slechte maaltijd naar binnen werkte. Hij wende zich tot een kelder die een fles wijn ontkurkte. Waar is Maisie gebleven? vroeg hij. De kelder haalde de schouders op. Het laatste dat ik van haar gehoord heb, was dat ze in New York optrad in de 350. Wie is die Maisie, toch informeerde Ina. Oh, een vriendinnetje van me, antwoordde haar man. Uiterlijk zo onverschillig, dat iedere vrouw er nieuwsgierig door zou zijn geworden. Hoe goed heb je haar gekend, hield Ina aan. Heel goed, ze was erg gezellig. We hebben vroeger veel plezier gehad samen. Ina merkte op hoe zijn ogen oplichten en ze was nieuwsgieriger dan ooit. Maar ze was zo verstandig niet door te vragen. En na gekeken te hebben naar een paar cabaretartiesten die verre van goed waren, gingen ze naar hun hotel terug. Pas toen hij zijn Colbert uittrok om een kamerjas aan te doen, herinnerde Vlaanderen zich de blauwe envelop die hij in zijn zak had gestoken. Hij haalde die tevoorschijn, bekeek hem nog eens opmerkzaam. ...en scheurde die toen voorzichtig open. Hij vond een velletje blauw papier met als briefhoofd... ...Station G.S.K.Z. Speciaal korte golftelegram overgezijnd uit Londen, Engeland. Het telegram zelf was kort maar in code. Vlaanderen nam zijn sleutelbos en ontsloot zijn grote reiskoffer. Hij drukte op een knopje aan de buitenkant en een gedeelte van de zijwand ging open. Uit de inhoud koos Vlaanderen een klein notitieboekje... Met behulp daarvan had hij het telegram binnen twee minuten ontcijferd. Het luidde... terugkomst, dringend verzocht, in verband met onderzoek Marquise Moerden, Karstman, Ministerie Binnenlandse Zaken. Vlaanderen legde het codeboekje in zijn koffer terug op het moment dat de telefoon naast zijn bed begon te zoomen. U spreekt met Jefferson, programmaleider van station GSKZ. Zijn onbekende stem, toen Vlaanderen zijn naam had genoemd. Meneer Vlaanderen, we vonden allemaal dat u vanavond erg aardig gesproken hebt. Ik heb gedineerd met J.C. Merriman en die was erg onder de indruk. Hij vroeg me u voor te stellen morgenavond om acht uur met hem op te treden in zijn programma Grand Parade. Het spijt me, zei Vlaanderen heel beslist. Maar luister nu eens, meneer Vlaanderen, als u aan het honorarium denkt, kan ik u namens JC verzekeren dat hij... Nee, nee, viel Vlaanderen hem in de reden. Ik zou graag gekomen zijn, meneer Jefferson, maar het gaat nu helemaal niet, ik heb andere plannen. De programmaleider bleef nog een paar minuten aandringen, maar Vlaanderen was niet te vermurwen en belde af. Toen hij de horen op de haak legde, vroeg Ina, Paul, wat heb je voor andere plannen? Vlaanderen liet zich in een leunstoel vallen en stak een sigaret op. Ik vrees dat het wat plotseling is. Het is jammer van onze reis. Maar er is niets aan te doen. Staat het in verband met dat telegram? Vroeg ze. Hij knikte. O jee, dat is waar ook. Ik moet nog een antwoord sturen. Hij wilde het codeboekje weer uit zijn koffer halen, maar aarzelde. Nee, besloot hij. Ik zal het morgen vroeg wel doen, voor we vertrekken. Vertrekken? Waarheen? Hij blies een rookwolk omhoog. Terug naar Engeland, Ina, kondigde hij kalm aan. Het was maar gelukkig dat Ina's ervaringen als verslaggever haar gewend hadden aan snel handelen. De volgende morgen was ze voor half zeven op, pakte koffers en zond telegrammen naar secretarissen en andere organisatoren die hen op allerlei bijeenkomsten verwachten om lezingen te houden. Om tien uur was ze nog druk bezig toen Vlaanderen, die inmiddels zijn telegram in code had overgebracht, naar het zendstation wandelde. Daar trof hij aan het loket inlichtingen, een roodharig meisje, dat de taak van het blondje had overgenomen en nog sneller van repliek was. O meneer Vlaanderen, ik ben toch zo blij dat ik u nu in levende lijve zie, zei ze vrolijk. Ik heb u gisteravond op de radio gehoord en ik vind dat u een enige stem hebt, zo echt Engels. Vlaanderen luisterde glimlachend en vertelde toen waarvoor hij kwam. Ik heb gehoord dat ik hier een gecodeerd telegram kan opgeven voor de korte golfzender naar Engeland. O oh ja, dat kan, bevestigde ze. Maar over telegrammen gesproken, ik heb er hier ook één voor u liggen. Dat heb ik gisteravond al ontvangen, dank u, antwoordde hij beleefd. Nee, zeker niet, zei ze gedecideerd. Het is vanmorgen binnengekomen, even nadat ik was begonnen. Weer kreeg Vlaanderen een blauwe envelop in de hand gedrukt. Hij keek er stom verbaasd naar. Ik geloof dat ik beter kan wachten met het verzenden van mijn telegram tot ik dit gelezen heb, besloot hij tenslotte. En na een vriendelijk goedemorgen tegen het meisje aan het loket ging hij naar zijn hotel terug. Nina was juist bezig de laatste hand te leggen aan het inpakken van hun bagage toen ze hem hoofdschuddend bezig zag met het ontcijferen van het telegram. Moeilijkheden, Paul? Hij zuchtte. Ik begrijp er niets van, bekende hij. Dit telegram is in de geheime code van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar het komt van een volslagen onbekende. Begrijp je de inhoud? Hij gaf haar het papiertje waarop hij het telegram ontcijferd had en haar las. Ik verwacht u, meneer Vlaanderen, de marquise. Brigadier Rupert Josai Garrington Briggs stuurde met veilige hand de smalle politie sloep... door het woelige kielzocht van een overladen vrachtboot... en langs spookachtig aandoende hijskranen en vervallen pakhuizen... die zich vaag aftekenden tegen de bewolkte avondhemel. Uit de richting van Greenwich kwam een storm opzetten... en een windvlaag rimpelde het water en woei regendruppels aan. Briggs had de zware onderkaak van de typische Yorkshire man... Waardoor het leek of hij voortdurend bars keek, vooral nu, de sloep besturend onder het licht van een zwaar afgeschermde lantaarn. Hij huiverde en trok de kinband van zijn zuidwesten nog vaster aan. Als dat de Theems is, verklaarde hij bitter, dan heb ik er nu al genoeg van. Op het gezicht van zijn metgezel, brigadier Hammer, die een echte Londenaar was en geboren en getogen aan de Theems, kwam een brede grijns. Hij kende de rivier en al haar stemmingen en geen enkel aspect van de stroom die zoveel vreemde ladingen had vervoerd, scheen hem er ooit te verbazen. Hij knoopte zijn oliejas verder dicht en merkte vrolijk op: Ik heb je toch gezegd dat er hier op de rivier zo het een en ander te beleven is? Een lege krat botste tegen de zijkant van de boot en verdween in hun kielzog. Briggs vloekte zacht en veranderde iets van koers. Een ellendige avond, rilde hij, toen het regenbuitje plotseling in een storchtbaan veranderde. Je zal geen hond meer buiten sturen. Ik zal wat langzamer moeten varen. Als je nog meer vaart mindert, worden we door het getij meegevoerd, zei Hemmer grinnikend. Hij scheen er plezier in te hebben. Ze hadden een snelheid van ongeveer vier knopen per uur en door het ruisen van de regen was niets meer te horen. Behalve het monotone ronken van de motor en af en toe het huilen van de sirene op een vrachtboot. De duisternis leek onbedringbaar en Hammer hield zijn elektrische lantaarn klaar om zo nodig te kunnen bijlichten. Samen stuurden ze door wat een gordijn van regen leek. Nu en dan gaf Briggs een signaal met de fluit. Een poosje later hield de regen praktisch op. Het werd wat lichter in de lucht... en ze zagen vaag de rechteroever van de Theems. Brigadier Briggs schudde de regendroppels van zijn zuidwester... en zijn gedachten gingen weer naar de vraag... die hem op ogenblikken als deze altijd bezig hield. Was het verstandig geweest dat hij in der tijd het baantje geweigerd had... dat de vader van zijn vrouw hem had aangeboden? Een rustig, gemakkelijk baantje van 9 tot 5. een eigen kantoor en de kans om later directeur van de zaak te worden. Jammer dat ze er niets op verkochten dan kachelpoets, maar toch, er viel veel te zeggen voor een geregeld leven, op gezette tijden eten en je pantoffels die klaarstaan bij de kachel. Brigadier Briggs zuchtte droefgeestig. Hammer schudde zich plotseling af als een natte terrier en schoof zijn zuidwester achter op zijn hoofd. Hij nam een zwart berookt pijpje uit zijn zak en stak het zonder dat het rookte tussen zijn tanden. ''Hoe lang ben jij al bij de politie?'' vroeg hij even later langs zijn neus weg. Dit was altijd Hammers manier om een gesprek met een collega te beginnen. In werkelijkheid interesseerde het hem absoluut niet. Hij gebruikte die vraag alleen als inleiding om over zijn eigen loopbaan te kunnen beginnen. ''Ik?'' mompelde Briggs die ingespannen tuurde naar een Noorse vrachtboot zeventien jaar zo lang Riep de ander verbaasd nog langer dan ik Briggs knikte in augustus 1925 ben ik in dienst gekomen voor die tijd was ik bij de gemeente bergingswerk vroeg hem met een knipoogje dat de ander niet zien kon waarachtig niet ik was klerk zei Briggs heftig toen zuchtte hij maar het was wel vervelend. Ik geloof dat ik in die vier jaar als klerk wel een miljoen formulieren heb ingevuld. Hij maar lachte. Over verveling gesproken, dan moet je geregeld deze dienst hebben. De ene nacht naar de andere, heen en weer over de rivier. Hij zoog daar denkend aan zijn pijp. Hiervoor deed ik dienst in Hemsted. Dat was mooi werk. Niet veel te doen en zoveel te eten als ik maar wou bij een paar keukenmeisjes. Ik herinner me dat ik eens... Hij zweeg plotseling en leunde over de zijkant van de boot, aandachtig kijkend naar een grijs voorwerp dat op het water dobberde. Hij knipte zijn zaklantaarn plotseling aan, zodat Briggs opschrok. Bijdraaien, jongen, zei Hammer zacht. Briggs schakelde de motor uit en in de vreemde stilte die volgde schoof de boot langzaam naar het grijze voorwerp toe... Waarop Hammer voortdurend de witte stralenbundel van zijn zaklantaarn gericht hield. Met één hand aan het stuurwiel boog Briggs zich voorzichtig voorover. Goeie god, het is een vrouw! riep hij uit toen ze vlakbij waren. Een jong ding nog, lijkt me, bromde Hemmer en liet het licht over het gezicht en het haar schijnen. Ze waren nu langs zij en Hemmer bukte zich en trok het hoofd en de schouders binnenboord. En opeens, zei hij heigend, en Briggs liet het stuurrad even los. Enige ogenblikken later lag de levenloze gestalte van het meisje in de kuil van de boot. Hammer schoof het druifnatte haar opzij en floot zacht. Daar heb je het weer. Niets meer aan te doen. Ze moet al uren in het water hebben gelegen. Zouden we het nog niet proberen met kunstmatige, begon Briggs, maar Hammer viel hem in de reden. Ze is al uren dood. Dat kan ik wel beoordelen. Knap meisje geweest, besloot hij. Sinds die moord op het woonschip hebben we er niet meer één opgevist die er zo aardig uitzag. Dat was een actrice, maar toen we haar ophaalden was er niet veel moois meer aan. Briggs lette niet op hem, maar was bezig de geheel doorweekte blauwe regio's los te maken die aan het lichaam scheen te kleven. Zijn gesmoerde kreet deed Hammer, die uit een binnenzak een dik notitieboek haalde, verbaasd opkijken. Wat is er? Wat heb je daar? Met onhandige, door de kal verstijfde vingers maakte Briggs een klein vierkant stukje karton los dat op de jurk van het meisje gespeld was. Hammer lichtte bij met zijn zaklantaar en samen bekeken ze het doorweekte kaartje. Er waren met onuitwisbare inkt ...twee woorden opgekrabbeld. Jemig, hecht de hemmer, de marquise. Het moet gezegd worden dat brigadier Rupert Josiah Garrington Briggs... ...een hoogst om gevoel in zijn maagstreek kreeg. Sir Graham Forbes, de hoofdcommissaris van New Scotland Yard... ...was een groot voorstander van methodisch werken. Vooral wanneer dit volgens zijn eigen methode gebeurde. En zelfs zijn strengste critici onder de jongere leden van zijn staf moesten toegeven dat de methode van de hoofdcommissaris door de jaren heen meestal, uiteindelijk, succes had. Zijn manier van werken mocht dan vaak ergernis wekken, soms leek het er zelfs op dat de loop van het recht erdoor vertraagd werd, maar uiteindelijk triomfeerde hij. Een buitenstaander kon spotten met wat verslaving aan een bepaald ritueel scheen, maar Forbes liet zich door niets en niemand van de wijs brengen. De praktijk had de juistheid van zijn systeem zo vaak bewezen... dat hij er volkomen op vertrouwde. Hij gaf toe dat hij de laatste tijd een paar teleurstellende ervaringen had opgedaan... bij de door de marquise gepleegde moorden. En hij wist dat hiervan door de pers veel ophef was gemaakt. Maar Forbes kon van journalisten het een en ander verdragen. Ten slotte moesten ze hun lezers wat onderhoudende verhaaltjes voorschotelen die aan het ontbijt of tijdens de saaie rit van en naar het werk gelezen konden worden. Maar het vertrouwen van de hoofdcommissaris in zijn systeem was ongeschokt. Dat bleek wel op deze mooie herfstmorgen uit de zeven dossiers... die in alle kleuren van de regenboog op zijn bureau gerangschikt lagen. Van die dossiers ging iets geruststellends uit. Daarin was zorgvuldig elk klein detail opgetekend dat op de moordzaken betrekking had. Terwijl hij verstrooid luisterde naar de opgewonden debatten van zijn ondergeschikten, hield Forbes zich voor dat hij slechts de feiten hoefde te bezien in het licht van de gegevens die voortdurend aan het licht kwamen, om uiteindelijk de moordenaar te vinden. Maar het leek wel of al zijn mannen hun eigen interpretatie van die feiten hadden. Eindelijk tikte Forbes met zijn briefopener op zijn bureau... Heren, als u klaar bent met ruzie maken, kunnen we misschien nog een paar feiten vastleggen. Bradley, laten we eerst eens horen wat jij te vertellen hebt. Ik geloof dat ik de laatste dagen geen volledig rapport van je ontvangen heb. Commissaris Bradley, een Norse man van achterin dertig met licht blond haar... haalde ongeduldig zijn schouders op. Zodra er gevaar dreigde, was Bradley van onschatbare waarde... maar hij nam graag de wet in eigen hand hoewel hij zich nooit in de sfeer van de wetsovertreder kon verplaatsen. Sir Graham, als u het mij vraagt... geloof ik dat we de laatste tijd te vele rapportjes geschreven hebben... begon hij openhartig en wees op de dossiers. U hebt er daar al een hele stapel. De anderen glimlachten. Ze wisten dat Bradley maar het liefst een verdachte arresteerde... en hem net zo lang bewerkte tot hij hem een bekentenis afgeperst had. Er moet actie komen... Kondigde Bradley met veel overtuiging aan. En gauw, anders is het misschien te laat. Kijk eens, Bradley, zei hoofdinspecteur Street... ...een donker, mager type met scherpe ogen en een gevoelige mond. Je hebt mooi praten over actie... ...maar je schijnt niet te beseffen dat de man met wie we te doen hebben... ...over een duivelse sluwheid beschikt. Maar ik besef wel, Street, repliceerde Bradley die tot in zijn nek donkerrood werd. Ik besef wel dat er zeven mensen vermoord zijn. Eén voor elk van die mooie mappen. En als het zo doorgaat, zullen er gauw geen kleuren meer over zijn voor nieuwe dossiers. Street wilde een scherp antwoord geven, maar de telefoon ging en hij zweeg, terwijl Sir Graham met een gebaar van ongeduld de horen van de haak nam. Hallo, Kiksen? Ik had toch gezegd dat ik niet gestuurd mocht worden behalve? Hij zweeg en zijn gelaatse uitdrukking werd streng. Terwijl hij ingespannen luisterde. Een ogenblik later nam hij zijn vulpotlood en maakte een paar aantekeningen op de bloknoot voor hem. Eindelijk legde hij de horen weer op de haak. En terwijl allen nog zwegen trok hij langzame laden open en haalde er een roze map uit. Terwijl hij dit deed keek hij Bradley aan met een grimmig lachje. Hier schijnt gedachten te kunnen lezen Bradley. We hebben weer... Een nieuwe moordzaak, juist zoals je voorspelde. Hij scheurde het blaadje uit de bloknoot en bevestigde het met een paperclip aan de map. Wie is het nieuwe slachtoffer, informeerde Street. Een jong meisje, het lijk is in de afgelopen nacht opgevist, zei Sir Graham mat. Zelfs Bradley schien onthutst. Toch niet weer de markies. De hoofdcommissaris knikte... Het gebruikelijke witte stukje karton werd aangetroffen, op haar jurk gesteld. Inspecteur Ross, een man van middelbare leeftijd met scherpe trekken, die tot nog toe niet veel gezegd had, boog zich voorover in zijn stoel. Die markies heeft een hoge dunk van zichzelf, zei hij beslist. Anders zou hij niet de moeite nemen om die krijtjes te schrijven. Ik krijg de indruk dat het Con Landon is. Die is zes maanden geleden vrijgekomen en we hebben sindsdien niets van hem gehoord. Forbes schudde het hoofd. Hij wist dat Ross een zwak had. Hij bracht gepleegde misdaden altijd graag in verband met bekende misdadigers. Soms had hij succes. Maar het was een riskante methode, die vaak onnodig tijdverlies meebracht. Enige ogenblikken bleef het stil. Street stond bij het raam en staarde somber naar het snelverkeer dat langs de kade voorbij zuiste. Eindelijk wendde hij zich om en vroeg, is mij al geïdentificeerd? Nog niet, antwoordde Forbes. Bradley scheen verbaasd. Dat is heel merkwaardig, vind ik, zei hij. Wees toch redelijk, Ross. het lijkt eens vannacht pas opgevist. Maar Bradley kwam met grote passen naar Forbes' bureau en vroeg opgewonden: Begrijpt u waar ik heen wil? Misschien wil je zo vriendelijk zijn om precies te zeggen wat je bedoelt, Bradley, zei Forbes geduldig. Maar dat is toch zo klaar als een klontje? Alle andere slachtoffers van de markies waren vooraanstaande mensen, beroemdheden kunnen we wel zeggen. Ze konden onmiddellijk geïdentificeerd worden: Myron Harwood, Sir Dennis Frinton, Carlton Rogers, Lady Alice Mappleton. Allemaal mensen van wie de plotselinge dood groot nieuws was. Sir Graham dacht enige ogenblikken over deze woorden na. Er zit iets in wat je zegt, Bradley, gaf hij eindelijk toe. Misschien zouden we vanuit dat gezichtspunt tot op een oplossing van de zaak kunnen komen. Bradley wilde nog verder over zijn theorie uitweiden, maar juist op dat moment kwam een agent binnen die de hoofdcommissaris een briefje bracht, waarop dringend. En strikt vertrouwelijk stond. Forbes las het zorgvuldig en liet het toen op zijn bureau vallen. Hij maakte een vermoeid gebaar. Is er iets, sir? vroeg Bradley. Ach, nee, antwoordde Forbes. Alleen maar een briefje van Paul Vlaanderen. Paul Vlaanderen? riepen Ross en Bradley tegelijk uit. Ik dacht dat hij in Amerika was gestuurd. De woorden van de hoofdcommissaris hadden enige verwondering gewekt. Ik zal jullie het briefje voorlezen, zei hij, en nam het weer ter hand. Misschien begrijpen jullie er meer van dan ik, hij las. Waarde Sir Graham. Ina en ik zijn zojuist uit Amerika teruggekomen. Waarom kom je morgenavond niet bij ons eten? We verheugen ons erop je te zien. Met hartelijke groeten, Paul Vlaanderen. Dat klinkt onschuldig genoeg, vond Bradley en snoof minachtend. Een ogenblik, zei Forbes langzaam, er staat nog iets onder. Langzaam las hij. P.S. Is het waar wat er van Rita beweerd wordt? Ross keek Street aan en schudde verbaasd het hoofd. Is het waar wat er van Rita beweerd wordt, herhaalde Bradley... Wie is Rita in Godsnaam? vroeg Ros verwonderd. En waarom is Vlaanderen eigenlijk teruggekomen? wilde Street weten. Denkt u dat de minister van Binnenlandse Zaken hem getelegrafeerd heeft? Voor ze zich in die vraag konden verdiepen ging de telefoon. Na een kort gesprek dat van Forbes kant hoofdzakelijk uit een paar uitroepen bestond, keerde deze zich om in zijn stoel en vertelde: het meisje is geïdentificeerd. Knap werk. Zij street goedkeurend. Wie is het? Haar naam, zei de hoofdcommissaris nadrukkelijk, was Cartwright. Rita Cartwright. Toen Ina hoorde dat Vlaanderen de taxichauffeur opdracht gaf hem naar het dichtstbijzijnde vliegveld te rijden, kon ze een kreet van verbazing niet bedingen. Ik had geen idee dat we terug zouden vliegen, zei ze, terwijl ze zich in de taxi installeerde. Wanneer heb je dat besluit genomen, Paul? Zodra ik het tweede telegram ontving, antwoordde hij rustig. Een misdadiger die zo op de hoogte is dat hij het dadelijk hoort als het ministerie van Binnenlandse Zaken mij telegrafeert, en die bovendien over een exemplaar van de geheime code beschikt, zal niet zo eenvoudig te vangen zijn. Daarom lijkt het me dat we geen tijd te verliezen hebben. Op het vliegveld gekomen hadden ze geluk. Er waren nog net twee plaatsen beschikbaar in een toestel dat over een uur naar New York zou vertrekken. Toen ze aan boord een lichte lunch hadden gebruikt wilde Vlaanderen aanstal te maken om een antwoordtelegram naar het ministerie te zenden. Maar hij besloot er van af te zien omdat hij niet gemakkelijk bij zijn codeboekje kon komen. In plaats daarvan belde hij, toen ze geland waren, Londen op en was aangenaam verrast te vernemen dat ze met de eerstvolgende Liberator naar Engeland zouden worden gevlogen als hij zich in verbinding wilde stellen met de commandant van een zeker militair vliegveld. Vier dagen later bevonden ze zich in Londen. Bryce heette hen welkom met zijn nog altijd ondergrondelijke glimlach. Vlaanderen had hem van het vliegveld opgebeld. Ze waren juist druk bezig een paar noodzakelijke kleinigheden uit te pakken toen een van de stewards hen onderbrak. Ik vergat u te zeggen, meneer, dat er al verschillende keren voor u is opgebeld. Een zeer vasthoudende jonge vrouw die Rita Cartridge heet. Ina en Vlaanderen keken elkaar verwonderd aan en schudden gelijktijdig het hoofd. Ik begrijp niet wie dat kan zijn, zei Vlaanderen. Oh, ze zei dat u haar niet kende, meneer, maar ze schijnt u wel te kennen. En ze zei dat ze u dringend moest spreken en graag zou willen dat u haar onmiddellijk opbelde als u aankwam. Ik heb haar nummer genoteerd. Toen Vlaanderen een half uur later... ...Eusten 6347 opbelde... ...antwoordde een charmante vrouwenstem. dank dat u terug bent, meneer Vlaanderen. Wanneer kan ik u spreken? Liefst zo gauw mogelijk, want het is werkelijk erg dringend. Waar zou u me willen ontmoeten? Vroeg Vlaanderen. Het meisje aarzelde even. Kent u misschien een café bij Holborn... ...dat The Last Man heet? Vroeg ze... Ze hebben daar een achterkamertje waar we rustig kunnen praten. Als u daar over een half uur kan zijn, dan zal me dat erg goed uitkomen... ...want om acht uur heb ik daar in de buurt een belangrijke bespreking. Ik ken het café, verzekerde Vlaanderen haar, want hij was in die wijk goed bekend. Over een half uur zal ik er zijn. Toen Vlaanderen in het café de Last naankwam, kwam, was het bijna leeg. Rita Cartwright zat alleen in de ruimte achterin. Vlaanderen zag tot zijn verwondering dat ze nog erg jong was... Door de telefoon had haar stem de indruk gegeven dat ze ouder was. Ze leek hoogstens twintig en ze was allerminst flatteus gekleed in een donkere regias en een chauvelig groene baret. Hij merkte op dat ze onverdunde rum dronk. Ik probeer me wat moed in te drinken, zei ze met een wrang, slim lachtje, na zich voorgesteld te hebben. Ik heb een moeilijke wijtje vanavond. Ik geloof dat ik wat te veel hooi op mijn vork genomen heb. Al sprekend haalden ze de schouders op en glimlachte ontwapenend. Ik zal maar bij het begin beginnen en dan moet ik u eerst vertellen dat ik een soort particuliere detective ben. De grote zaak waarmee ik op het ogenblik bezig ben is het zoeken naar de moordenaar van Lady Alice Mapleton. Ik wil wel eerlijk bekennen dat dit mijn eerste moordzaak is en het valt me niet mee, meneer Vlaanderen, zo voegde ze er glimlachend aan toe. Is dat niet een van de slachtoffers van de zogenaamde marquise vroeg Vlaanderen. Het meisje knikte. Het eerste. Voor zover ik weet, heeft de politie nog niets ontdekt... en als het mij lukt, zou dat er geweldige reclame voor me zijn. Vlaanderen moest onwillekeurig glimlachen om haar jeugdig enthousiasme. Ik hoop dat u me de afgezaagde opmerking zult vergeven, begon hij vriendelijk. Maar u lijkt me nog erg jong om jacht te maken op gevaarlijke misdadigers. Ze nam een flinke slok van haar rum... Jong, misschien wel. Ik ben nu 24, maar ik heb toch een paar dingen ontdekt waar de politie niet achter is gekomen. Maar om op mijn verhaal terug te komen, ik was een jaar in het vak toen Lady Alice Mappleton vermoord werd. Ik was er net in geslaagd een met diamanten bezette armband op te sporen voor Freule May Bennerton. Het was geen eenvoudig karweitje en ze was erg over me tevreden. Ze betaalde me mijn honorarium uit en ik was de hele zaak al bijna vergeten toen ze op een goede dag mijn kantoor binnenwandelde in het gezelschap van een deftige, adellijke dame die ze voorstelde als de hechtogin van mapleton de moeder van Lady Alice. Freule me stelde ons aan elkaar voor en liet ons toen heel discreet alleen. Erg vererend, lachte Vlaanderen. Hij bood haar een sigaret aan en gaf haar vuur. En toen heeft de zeker haar toch geen zekerheid op tafel gelegd. Rita Cartwright knikte. Zoals alle leden van oude deftige families was ze doodsbang voor een schandaal. Maar ze vertelde me alles wat ze wist in de eerste plaats dat Lady Alice aan cocaïne verslaafd was. Vlaanderen vloot peinzend. Dat zou veel kunnen verklaren, mompelde hij. Ik merkte dadelijk dat de hert toch geen Alice aan bed had. Het was haar enige kind volgde Rita en ze was helemaal niet tevreden over het optreden van de politie maar ze durfde niet naar Scotland Yard te gaan en hun alles te vertellen wat ze wist omdat ze bang was dat het hele schandaal dan in de kranten zou komen ze dacht dat ik met de hulp van de inlichtingen die ze mij zou geven de moordenaar misschien zou kunnen opsporen zonder dat de hele zaak rugbaar zou worden ze schenen volkomen van overtuigd dat de moordenaar op de een of andere manier bij de handel in verdovende middelen geïnteresseerd was. En ik dacht dat ze wel eens gelijk kon hebben. Die theorie heeft zeker mogelijkheden, gaf Vlaanderen toe. Ik heb dan ook een grondig onderzoek in die richting ingesteld. De hertogin liet bij mij een waardevolle aanwijzing achter in de vorm van het dagboek van Lady Alice. Op de laatste pagina was met potlood gekrabbeld Limehouse7068 Vragen naar Sammy. Vlaanderen glimlachte. En zo kwam u dus in aanraking met mijn oude vriend Sammy Wren, zei hij. Het meisje lachte. Goed geraden. Ik vroeg hem of hij me wat cocaïne kon verkopen en hij trapte erin. Ik werd door hem naar een adres in Bombay Road gestuurd en daar kreeg ik het spul. Sindsdien ben ik er nog verschillende keren geweest en daardoor ben ik met diverse leden van de bende in contact gekomen maar tot nog toe waren het alleen maar ondergeschikten die alleen eerbiedig fluisterend over de leider van de bende durfden te spreken ik ben er nooit in geslaagd ook maar een enkele aanwijzing over hem te krijgen tot ik deze week besloot hem uit zijn tent te lokken u lijkt me heel ondernemend zei Vlaanderen bewonderend hoe hebt u het precies aangelegd om hem uit zijn tent te lokken Rita drukte haar sigaret uit ik vertelde ze dat ik een order had voor vijf maal de gewone hoeveelheid cocaïne, maar dat ik de baas dringend moest spreken in verband met de verspreiding ervan. Eén van de mannen ging naar een andere kamer en belde daarop. Toen hij terugkwam zei hij dat de baas mij vanavond om acht uur ontvangen zou. Vlaanderen tikte de as van zijn sigaret en keek naar de klok. Het was tien minuten over zeven. En u hebt de zaak alleen onderzocht en helemaal met niemand samengewerkt? Praktisch niet. In de loop van mijn onderzoek ben ik een paar maal in contact gekomen met een jongen die Roger Story heet en met Lady Alice verloofd was. Hij schijnt rond te lopen met het idee van een vreselijke wraak op de moordenaar. Het is een van die doodgoeie jongens met veel geld en onbeperkte vrije tijd. We hebben elkaar een paar mal ontmoet en samen allerlei theorieën opgebouwd over de moord. Hij heeft me geholpen bij het nagaan van de zekere Sir Felix Rayborn. Vlaanderen keek snel op. De Egyptoloog? Waarom? We hebben geen bewijzen tegen hem... maar zover we weten was hij de laatste... die de slachtoffers van de marquise levend gezien heeft. Dat is heel merkwaardig, zei Vlaanderen... en fronste zijn wenkbrauwen. Weet u dat heel zeker? Ze schudde ontkennend het hoofd. Die kant van de zaak is nog niet helemaal opgehelderd. Mocht Sir Felix vanavond op het afgesproken uur verschijnen... Dan zou alles natuurlijk duidelijk zijn. Maar ik zou er voorlopig nog maar over zwijgen. Vlaanderen drukte op de bel en bestelde nog wat te drinken. Ik feliciteer u met dit knappe stukje werk, zei hij. Maar één kant van de zaak begrijp ik nog niet helemaal. En dat is, vroeg ze. Vlaanderen zette zijn glas neer en schonk soda bij zijn whisky. Het is me nog niet duidelijk waarom u zo graag met mij over de zaak wilde spreken. Het meisje glimlachte. De hertogin van Mepelten heeft verschillende invloedrijke vrienden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verleden week vertelde ze me dat men uw hulp had ingeroepen. Ze was bang dat u erachter zou komen dat haar dochter aan cocaïne verslaafd was geweest. Daarom heb ik haar voorgesteld u in vertrouwen te nemen en een beroep op uw discretie te doen. Ik vertelde haar dat u volgens Who is hoe uw vooropleiding in Winchester en Oxford genoten heeft en dat scheen die lieve schat gerust te stellen. Vlaanderen lachte. Ik zou me geen intelligentere partner kunnen wensen, verklaarde hij oprecht, maar ik vind heus dat u me vanavond mee moet nemen. Het meisje schudde heftig het hoofd. Nee, nee, dat zou alles bederven. Ik wil vanavond in Bombay Road die man niet ontmaskeren. Ik wil alleen weten wie de leider van de bende is. Daarna zal alles op rolletjes lopen. Zou u me als voorzorgsmaatregel dan willen zeggen naar welk huisnummer u gaat in Bombay Road? Natuurlijk wel, 79a. Maar u moet me beloven dat u me rustig mijn gang zult laten gaan. Ik verheug me nu al op het pluimpje dat ik zal krijgen als het me lukt. Dan krijgt u een hele bos pluimen, verzekerde Vlaanderen haar met ondeugend lachende ogen. Maar ik wil u toch één ernstige waarschuwing geven. Nou, vroeg ze glimlachend, wees er niet al te zeer van overtuigd dat het vanavond op rolletjes zal gaan. Volgens mijn ervaring komen er altijd moeilijkheden als men ze niet verwacht. Rita nam haar tas en schoof die onder haar arm. Ik heb tot nog toe geluk gehad, zei ze vrolijk. Misschien blijft het wel zo. Maar in haar lichtblauwe ogen was een uitdrukking die met haar luchtige woorden in tegenspraak was... Sir Graham Forbes roerde in zijn koffie en overwoog dat Paul, Vlaanderen en Ina erg weinig veranderd waren sinds ze hem hadden geholpen in de meedogenloze jacht op de mannen van de voorpagina. Misschien was Vlaanderen een beetje meer gebruind door de zon en was hij iets magerder geworden. Tijdens het diner hadden ze hoofdzakelijk over Paul en Ina's reis naar de Verenigde Staten gesproken en Forbes had ook veel willen weten over ambtenaren van het federaal bureau voor recherche en andere politiefunctionarissen die hij in Amerika kende. Pas toen hij zijn kopje koffie half leeg gedronken had, vroeg Forbes plotseling, Wat bedoelde je precies met dat postscriptum? Vlaanderen tipte de as van zijn sigaar en trok zijn voorhoofd in rimpels. Na een ogenblik zei hij, In Amerika was ik verbonden aan de afdeling C van het ministerie van voorlichting die indruk had ik al gekregen van wat kolonel Randall me vertelde zei Forbes met een hoofdknik toen we daar waren vervolgde Vlaanderen begonnen er in de kranten telkens langere artikelen te verschijnen over een individu dat de markies genoemd werd eerst dacht ik dat de hele zaak erg opgeblazen werd maar op een avond, ongeveer een week geleden kreeg ik een speciaal telegram van het ministerie van Binnenlandse Zaken waardoor ik er een heel andere kijk op kreeg toen wist ik dat hij aarzelde. Je wist toen dat het, om het nu maar voorzichtig uit te drukken, ernst was geworden. Paul Vlaanderen glimlachte opgelucht, nu Forbes meer bleek te weten dan hij verwacht had. Ik was er niet erg op gebrand op dat ogenblik al uit Amerika te vertrekken, Sir Graham. Het werk daar was interessant. Ik had geen last van eentonigheid en ik begon juist resultaten te krijgen. Maar ik kon dat telegram moeilijk naast me neerleggen. Sir Graham zette zijn kopje op tafel en boog zich voorover. De minister van Binnenlandse Zaken had waarachtig wel reden om je te vragen terug te komen, Vlaanderen, zei hij rustig. Ik begreep al een maand geleden dat we voor bepaalde kanten van de zaak jouw hulp uitstekend zouden kunnen gebruiken. We hebben je nodig, Vlaanderen. Meer hoef ik je zeker niet te zeggen. We hebben je hulp hard nodig, Vlaanderen en Ina wisselden een blik. Vlaanderen zei, ik ben blij dat je zo onomwonden mee voor de dag komt, Sir Graham. Je weet dat ik me niet graag zou opdringen en ook in dit geval zou ik me er niet mee bemoeien als... Lieve jongen, zeg toch niet zulke dwaze dingen, viel Ina hem in de reden, terwijl ze Sir Grahams kopje nog eens vulde. Je weet heel goed dat je vast van plan bent je ermee te gaan bemoeien... En je hebt nog altijd Sir Grahams vraag over Rita Cartwright niet beantwoord. Ja, zei Forbes, ik wil graag weten wat jou over die jonge dame bekend is. Vlaanderen streek een lucifer aan en hield die bij zijn sigaar. Ik weet maar een paar oppervlakkige feiten, Sir Graham, maar ik kreeg de indruk dat Rita Cartwright een meisje was dat eens wat anders wilde dan andere meisjes. En daarom werd de stakkerd zoiets als particulier detective. Ze heeft een poosgeluk gehad en kreeg zelfs opdracht een van de door de markies gepleegde moorden te onderzoeken. Maar als ik haar weer zie, zal ik haar aanraden om... Je zult haar niet weer zien, kwam de sombere stem van Forbes. Het lijk van Rita Cartwright werd gisteravond uit het Theems opgevist. Een paar uur later werd het geïdentificeerd door een jonge man die Roger Story heet. Vlaanderen fronsten zijn wenkbrauwen. Die naam? Heb ik eerder gehoord. Ja, hij was met Lady Alice Mapleton verloofd. Hij is een beetje bemoeiziek uitgevallen, maar we zien een en ander door de vingers bij hem. Hij heeft een beroerde tijd achter de rug, de arme jongen. Ze zouden over een paar maanden zeggen gaan trouwen. Er is één ding over Rita Cartwright dat ik nog niet verteld heb, zei Vlaanderen langzaam. Toen ze gisteravond afscheid van me nam, had ze een afspraak met de leider van een bende die in verdovende middelen handelde. Sir Graham keek snel op. Hé, waar? Bombay Road, 79a. Ik hoorde van haar dat ze daar de laatste weken herhaaldelijk geweest was. Sir Graham scheen dit bericht zeer te interesseren. Hij ging naar de telefoon, draaide een nummer en gaf snel enige instructies. Ik vrees dat je mannen daar niet meer velen zullen vinden, zei Vlaanderen toen Sir Graham de horen weer op de haak had gelegd. Zo, so, waarom? Ligt het niet voor de hand dat Rita Cartwright daar gisteravond met de markies gesproken heeft? Ik krijg de indruk dat hij veel te handig is om sporen achter te laten. Hm. Je kunt gelijk hebben. ...mompelde Forbes... ...en beet recht op de stelen van zijn geliefkooste pijp. Enige minuten zaten ze zwijgend te roken. Beiden verdiepten hun gedachten. Ina ging naar de eetkamer terug om af te ramen. Eindelijk zei Forbes... ...zijn kant aan deze zaak die me doen denken aan dat chantagegeval met Carson. En nu we het over Carson hebben, wat is er eigenlijk met Sammy Run gebeurd... Die was een van de leidende figuren in de bende van Carson. Ja, ja, ge Vlaanderen toe, Sammy Wren, herinner ik me heel goed. Ik heb de laatste tijd herhaaldelijk aan hem gedacht, vervolgde Forbes. Ik heb Bradley zelfs een veertien dagen geleden instructies gegeven om hem te arresteren. Ik dacht dat hij misschien wat zou weten van deze geschiedenis. Maar hij schijnt de cafés waar hij vroeger altijd te vinden was nu niet meer te bezoeken. Sam is een raar type, maar hij is verduiveld goed op de hoogte. Hij schijnt iedereen te kennen en overal zijn vrienden te hebben. Waarschijnlijk heeft hij gehoord dat Bradley naar hem zocht en dacht hij dat we hem op het een of ander betrapt hadden. Hij zweeg toen hij Vlaanderen zag glimlachen en vroeg, heb ik iets grappigs gezegd? Neem me niet kwalijk, zei Vlaanderen verontschuldigend. Ik dacht juist aan de Golden Gage. Forbes was kennelijk verbaasd. De Golden Cage? Ja, dat is een café in de buurt van het Elephant en Castle station. Ken je dat? Nee, ik geloof er niet. Het is in een smalle zijstraat, ergens achteraf, vertelde Vlaanderen. Als je er komt, zie je merken dat een oude vriend van je er vaak te vinden is. Forbes nam zijn pijp uit zijn mond en glimlachte langzaam. Hij besefte dat Vlaanderen doelde op de moeilijk te vatten Sammy Wren. Tenzij men in die wijk goed bekend was, kon men de Golden Cage gemakkelijk voorbij lopen zonder te merken dat het een café was. Er hing wel een gehavend uithangbord boven de voordeur, maar daarop was nauwelijks nog verf te bekennen en de letters waren niet langer leesbaar. De stamgasten van het kleine kroegje lieten zich hierdoor echter niet afschrikken en ze hielden nadrukkelijk vol dat er op de zuidelijke oever van de Theems nergens beter bier te krijgen was. Paul Vlaanderen was het met die uitspraak eens... Hij had de Golden Cage jaren geleden ontdekt toen hij materiaal verzamelde voor zijn tweede roman. Iemand had hem eens verteld dat de leden van het misdadige schilden elkaar hier graag rendezvous gaven. Hij had wel ontdekt dat dit nogal overdreven was, maar er stond tegenover dat hij er ook het extra speciale zelfgebrouwen bier had ontdekt, dat er zoveel gevraagd werd en dat dan ook werkelijk naar hop smaakte. De pittige smaak van dit krachtige bruine vocht had Vlaanderen nooit vergeten. Zo, meneer Vlaanderen, hier bracht je dus vroeger je vrije tijd door, schertste Ina, toen ze in een donker hoekje van de gelagkamer plaatsnamen. Het was er vol en het publiek bestond uit de zeer uiteenlopende types die in de elephant en kaasvol buurt gevonden werden. Er waren slechts twee andere vrouwen onder, maar Ina scheen niet bijzonder op te vallen. Ze had trouwens voor de gelegenheid onopvallende kledij aangetrokken. Vlaanderen lachte over de opmerking van zijn vrouw, stak een sigaret op en reposteerde. Doe niet zo naïef kindje. Ik bracht mijn vrije tijd door bij een exotische blondine uit Pimlico. Dat heb ik je toch al opgebiecht voor we trouwden? Je moet het vergeten hebben, schat. In dat geval wil ik je wat te drinken bestellen. Wat wil je hebben? Een droge vermoed, besloot Ina vlug. Nee, nee, dat gaat hier niet, vermaande hij. We zullen beginnen met twee potten eigen gebrouwen bier. Een halve pint voor mij, ik mocht het eens niet lekker vinden. Hij wenkte de vrouw die met haar rug naar Ina verdiept was in een levendig gesprek met een stel jonge mannen. Toen ze zich omdraaide, herkende hij haar onmiddellijk. Wel heb ik van mijn leven, dat is Dolly Fraser, riep hij uit. Er kwam een vleugje angst op het zwaar geverfde gezicht van het meisje... ...maar toen keek ze weer even brutaal als eerst. Smith, heet ik. Betty Smith, antwoordde ze nors. Vlaanderen lachte plagend. Familie van de Smith uit Shropshire," vroeg hij... ...met een nauwelijks merkbaar knipoogje in de richting van Ina. En wat zou het dan nog als ik familie was van de Smith uit Shropshire?" vroeg het meisje uitdagend... En weer op het hoofd met het rosse haar in de nek. Zou u in dat geval zo vriendelijk willen zijn ons een pot en een glas van uw extra speciale bier te brengen? vroeg Vlaanderen beleefd. Dat hebben we niet meer. Dat was maanden geleden al op, antwoordde het meisje stuurs en streek een lok haar naar achteren. Ik kan u wel oud eel brengen. Dat is het beste dat we hebben. Graag. Dat is uitstekend. ...her Vlaanderen beleefd. Met een nukkig schoudergebaar... ...verdween de buffetjevrouw. Toen ze niet meer kon horen... ...wat er gezegd werd, vroeg Ina... ...ken je dat meisje, of is dat nu jouw manier... ...om je in zo'n kroeg populair te maken? Vlaanderen grijnsde. En of ik haar ken... ...ze heet werkelijk Fraser... ...Dolly Fraser. Een paar jaar geleden was ze een van de sterren... ...in de bende van Regan. Als lokvogel had ze niet... de onderschatte capaciteiten... Op haar manier is ze een knap toenelspeelster. Hij had zijn best gedaan om niet luid te spreken, maar blijkbaar waren zijn woorden toch verstaan door een lange magere man, die geen plaats had kunnen vinden en dicht bij hen tegen een schot geleund stond. Gelijk hebt u, meneer Vlaanderen, bevestigde de onbekende. Ze heet Fraser en ze was twee jaar geleden bij de bende van Regan toen die Charter is gekidnapt heeft. Vlaanderen en Ina draaiden zich tegelijk om. De vreemdeling zag plotseling een hoge kruk, trok die naderbij en ging er volkomen op zijn gemak op zitten om zo het gesprek te vervolgen. Neem me niet kwalijk als ik stoor, maar ik hoorde onder de keur wat u zei, meneer Vlaanderen. Ik ben Ross, inspecteur Ross van Scotland Yard. Ik geloof dat ik kort voor u naar Amerika ging met u kennis gemaakt heb. Natuurlijk, inspecteur. Ik vrees dat ik u niet herkend had. Kent u mijn vrouw? Toen hij de inspecteur aan zijn vrouw had voorgesteld, nodigde Vlaanderen hem uit nog wat met hem te drinken. Maar Ross moest tot zijn spijt bedanken. Nee meneer Vlaanderen, dank u. Ik heb mijn rantsoen gehad. Ik had al uren thuis moeten zijn. Ik kom hier voor mijn plezier. Ik heb geen dienst. Een reden te meer om er uw gemak van te nemen, dronk Vlaanderen aan. Maar Ross was niet over te halen en nam afscheid. Ik hou een oogje op Dolly Fraser, fluisterde hij Vlaanderen nog toe. Hij de deur uitging Is dat een van de nieuwe Scotland yard mensen? Informeerde Ina toen de magere figuur verdwenen was Nee, hij is er al heel wat jaren Vroeger was hij bij het Dactyloscopisch bureau Tot Bradley daar kwam Ik geloof dat ze het samen niet al te best vinden konden In ieder geval besloot Forbes Ross ander werk te geven Hij werkt nu voor allerlei afdelingen En heeft een paar malen mooi succes geboekt Er wordt beweerd dat hij een knap vakman is Dolly Fraser was inmiddels teruggekeerd en zette het bier op het tafeltje. Toen Vlaanderen wat kleingeld zocht, wilde ze wat zeggen, aarzelde en zei tenslotte: Het spijt me dat ik zo even zo kort af was, meneer Vlaanderen. Het kwam door die ros, die vent is hier eeuwig en altijd. Ik krijg het ervan op mijn zenuwen. Waarom laat hij me toch niet met rust? Trek het je niet aan, Dolly, hinder toch niet, zei Vlaanderen glimlachend. Het was idioot van me om te zeggen dat ik Smith heet. Ik heb niets gedaan waarvoor ik me zou moeten schamen, voegde ze er een beetje uitdagend aan toe. Natuurlijk niet. Ik wist dat u me herkend had zodra u binnenkwam, vervolgde ze zenuwachtig. En die ros zat daar maar. Ik was ineens uit mijn humeur. Je dacht zeker dat we je kwamen betrappen op het aanlengen van het extra speciaal, vermoede Vlaanderen. En Dolly lachte. Toen werden haar ogen smal en uit haar toon bleek duidelijk hoe nieuwsgierig ze was toen ze vroeg... U bent hier in geen eeuwig geweest, meneer Vlaanderen. Komt u zomaar of zoekt u soms iemand? Vlaanderen keek haar onschuldig aan. Natuurlijk moet ik iemand hebben, Dolly. Ik wacht op een oude vriend Sammy Ren. Die ken je toch zeker wel? Sammy Ren, herhaalde ze peinzend. Die heb ik ook een hele tijd niet gezien. Ze zweeg even en voegde er toen veel betekenend aan toe. Er is toch niets met hem aan de hand, hoop ik. Helemaal niet, verzekerde hij haar. We moeten samen wat bepraten, dat is alles. Kom, zou je niet een glaasje met ons drinken? Ja, ik geloof wel dat een pot bier me goed zou doen, gaf Dolly, die zich meer op haar gemak begon te voelen toe. Ze kwam een ogenblik later al terug met haar bier en Vlaanderens wisselgeld. Toen moest ze nog twee bestellingen uitvoeren en daarna kwam ze weer aan het tafeltje van de Vlaanderens zitten. Je hebt Sammy Wren de laatste tijd dus niet gezien, zei Vlaanderen. In geen veertien dagen, misschien nog langer niet. Een poos geleden kwam hij hier iedere dag. Zo, Sammy zal wel veel verdienen nu de drank zo schaars is. Misschien, antwoordde ze onverschillig. Hij praat nooit met mij over zijn verdiensten, en het kan me ook niet schelen. Vlaanderen liet het verwijt over zijn kant gaan. Je hebt zelfs zeker ook geen klagen, Dolly. Je ziet er zo shit uit, zei hij veelbetekenend. Ze was weer wat minder op haar gemak. Het gaat best, zei ze met een spoortje van haar vroegere agressiviteit. Ik heb hier een beste baas, een heer, begrijpt u? Vorige week heeft hij hem nog opslag gegeven. Dat is de derde maal in achttien maanden. Prachtig. Dolly werd weer rustiger. Zal ik voor u een gin-ponnik halen, mevrouw Vlaanderen? stelde ze voor. Ze had opgemerkt dat Ina niet erg opschoot met haar glas bier. We hebben vanmorgen juist een paar flessen goede gin aangekregen. Toen ze Ina's glas opnam, keek Vlaanderen haar plotseling strak aan en vroeg Heb jij ooit van een vent gehoord die zich de marquise noemt? Dolly morste bijna met het bier toen ze het glas op de tafel terugzette. Ik weet alleen wat ik in de kranten lees, snauwde ze met een felle blik. Waarom dacht u dat ik die vent zou kennen? Wat wou u van me? Maar Dolly, wind je niet zo op, kind? Huis, ik bedoelde niets met mijn vraag voor onschuldige Vlaanderen zich heel zachtzinnig. Hebben jullie dat soms afgesproken? vroeg ze nijdig. U bent de tweede van de week die me vraagt of ik die idiote markies ken. Vlaanderen veerde overeind. O ja, Wie was die ander dan ze snoof minachtend. Een jonge vent die beweert dat hij Roger Story heet. Hij schuilt hier al dagen rond en vraagt iedereen het hemd van het lijf. Ik had hem al lang weggestuurd, als hij niet... Nou ja, als hij niet zo'n aardige jongen was en hij bulkt van het geld. Ze glimlachte vertederend. Roger Story, herhaalde Ina, dat was die jongen die Rita Cartwright heeft geïdentificeerd toen... Ze zweeg. Toen de deur van de gelachkamer plotseling openging en een klein mannetje naar binnen stapte, dat met poelige chique gekleed was, maar zich met een wollen sjaal om zijn nek en een pet op zijn hoofd waarschijnlijk heel wat meer op zijn gemak zou hebben gevoeld. Sammy Wren kwam met kleine verende pasjes naar hun tafeltje toe. Van de neuzen van zijn geelbruine schoenen tot de bol van zijn breedgerande vildhoed, die schuin over één oor stond, glansde Wren van welvarendheid. Hallo, meneer Vlaanderen, het spijt me dat ik u heb laten wachten. Zijn accent verriet onmiddellijk de Cockney en dan nog wel een van de gehaiste soort. Ik kreeg uw briefje pas gisteravond laat. Hij keek Dolly in het oog en gaf haar een stootje in de ribben. Ha, die Dolly, hoe gaat het kind, alles kits? vroeg hij met een hoge kraai Ze gaf hem een tik op zijn hand en wendde zich af om een andere klant te bedienen. Vlaanderen stelde Sammy aan Ina voor en hij drukte haar stevig de hand. Meneer Vlaanderen, het is mijn grote eer met uw vrouw te mogen kennismaken. Mevrouw, ik hoop dat u hem altijd goed in de gaten houdt, want het is een rare die man van u. Hij gaf haar een odle knipoogje. Zullen we naar de achterkamer gaan, stelde Vlaanderen voor. Dan kunnen we rustiger praten. Sammy keek op zijn kostbare horloge. Kijk eens, meneer Vlaanderen, ik heb om acht uur een afspraak met een vent in West End... en dat is het nu al. Zouden we morgen niet kunnen praten? Vlaanderen aarzelde. Waar heb je met je vriend afgesproken? Percy's Snackbar bij Haymarket. Dan zal ik je in de wagen brengen, besloot Vlaanderen. Dan kunnen we allemaal wegpraten. Wil je nog wat drinken voor we weggaan? Sammy schudde het hoofd. Het was duidelijk dat hij haast had en niet op zijn gemak was... Meneer Vlaanderen, ik wil liever weg, besloot hij. En na Dolly goedenavond gewenst te hebben, gingen ze naar Vlaanderens auto, die op de hoek van de straat geparkeerd stond. Sammy ging naast Vlaanderen op de voorbank zitten, terwijl Ina achter hem ging zitten. Terwijl hij sterkte bedacht Vlaanderen wat hij van zijn metgezel wist. Sammy Wren was een bijzondere verschijning in de onderwereld, omdat hij zich niet gespecialiseerd had in één type misdaad. Toch had hij succes. Zowel wat het ontduiken van de politie als het behalen van buik betrof. Vlaanderen wist dat hij zich had bezig gehouden met chantage, de handel in verdovende middelen, het uitgeven van vals geld en valsheid in geschriften. Tot dusverre was hij nog maar tweemaal veroordeeld en dan nog maar tot korte gevangenisstraffen. Daar hebben beide gelegenheden, toen hij had moeten voorkomen, de jury ervan had weten te overtuigen dat hij maar een kleine handlanger was van een andere ongelukkige. Een handige jongen, die Sammy Wren. Toen ze Waterloo Road indraaiden, vroeg Sammy... Waar wou u me eigenlijk over spreken, meneer Vlaanderen? Vlaanderen schakelde over in de derde versnelling en passeerde een vrachtauto. Kun je dat niet raden? pareerde hij. Ik heb geen idee, zei Sammy... Toen ik dat briefje van u kreeg, dacht ik bij mezelf, er moet iets aan de hand zijn, anders zal meneer Vlaanderen niet schrijven aan een penose jongen als Sammy Wren. Vlaanderen haalde al chaufferend een sigaret uit zijn zak en stak die met zijn linkerhand aan. Vertel me in de eerste plaats eens wat er met Rita Cartwright gebeurd is. Cartwright? Herhaalde Sammy met ongefeinste verbazing. Ik ken niemand van die naam. Vlaanderen keek hem van terzijde erg aan. Ik maak mijn vrienden niet graag voor leugenaars uit, Sammy, zei Vlaanderen zachtzinnig, maar ik weet uit de eerste hand dat je voor haar een afspraak gemaakt hebt om gisteravond in de Bombay Road te komen op nummer 79a. Sammy was plotseling op zijn hoede. Oh, dat grietje, mompelde hij. Ik wist niet dat ze zo heten. Dus je kende hij wel? Sammy bevochtigde zijn lippen. Ja, gaf hij ten slotte toe. Ik kende haar. Je baas was zeker nog weinig op je Sammy toen hij ontdekte dat ze een particuliere detective was. Oh, dus daarom moet hij me spreken, fluisterde Sammy hees. Zo, zo, dat is dus die afspraak in Westend. Hela, wat zijn dat voor foefjes? Is dat nou een derde graad verhoor? vroeg Sammy dreigend. Vlaanderen minder de vaart om een trend te ontwijken. Je weet natuurlijk dat Rita Cartwright's lijk gisteravond opgedrecht is, vroeg hij terloops. Nee, daar wist ik niets van, protesteerde Sammy heftig. Hij scheen inderdaad volkomen verrast. Daar heb ik niets mee te maken gehad. U kent me toch, meneer Vlaanderen, van moord moet ik niets hebben. Goed, Sammy, zei Vlaanderen zacht. Als je niets weet van de moord op Rita Cartwright... kun je me misschien wat vertellen over de marquise. In het zwakke blauwe licht van het dashboardlampje... werd Sammy's gezicht plotseling vervrongen en akelig bleek. De marquise, herhaalde hij, daar weet ik niets van. Ik wil niets van hem weten. En als u een goede raad van mij wilt aannemen... Vlaanderen greep het stuurwiel met beide handen stevig beet toen de wagen plotseling een gevaarlijke zwenking maakte in de richting van een bus die Waterloo Bridge afkwam. Wees toch voorzichtig, riep Ina angstig. Het lijkt wel of er iets niet in orde is met het stuur, mompelde Vlaanderen, terwijl hij het voorzichtig wat draaide. Hé, hey, het gaat alweer beter. De wagen reed nu rustig de brug over. Wat zei je ook alweer, Sammy? Ik zei dat ik niets wist van de markies. en dat is de waarheid. De waarheid en niets dan de waarheid? U kent me toch, meneer Vlaanderen. Ik zou u voor geen geld van de wereld willen bedriegen. Ik zal je op je woord geloven, Sammy, zei Vlaanderen, die niet goed wist wat hij ervan denken moest. Gek dat u me naar die markies vraagt, pijnste Sammy. De vorige week liep ik in de Black Swan nog een fan tegen het lijf die me hetzelfde vroeg. chic type. Ik dacht eerst dat hij ook in het vak was als oplichter of zo, maar ik had het mis. Zei hij ook hoe hij heette? Ja, hoe was het ook alweer? Ik zou het zo kunnen zeggen. Story. Ja, zo heette hij. Roger Story. Sammy scheen plotseling een ander idee te krijgen. Zeg, meneer Vlaanderen, die story zal toch geen stille zijn als dat zo is. Au, riep Ina dringend: ga toch opzij voor die vrachtauto. Ze reden met een vaart van 30 mijl per uur langs de rivier, maar de vrachtauto leek hen per zee te willen inhalen. Vlaanderen ging wat harder rijden en de afstand tussen de twee voertuigen werd groter. Zeg, Sammy, vroeg Vlaanderen: wie is die baas van je eigenlijk? Ik weet het niet, meneer Vlaanderen. Echt, ik weet het niet. Ik krijg altijd instructies van een zekere dukes. Dus jij wist niet dat de politie een inval had gedaan op dat adres in Bombay Road? De politie? Sammy scheen te schrikken. Je hoeft je geen zorgen te maken, Sammy. De politie heeft geen bewijzen tegen jou gevonden. Maar ik ben wel van plan met je mee te gaan om die baas van je eens te bekijken. Hoe zou de markies kunnen zijn? De marquise? vroeg Sammy. Hij slikte moeilijk. Maar dat kan niet, zeg ik toch, meneer Vlaanderen. De markies is... Hij maakte zijn zin niet af, maar stootte Vlaanderen aan. Let op, meneer, of die vrachtauto rijdt ons zo de rivier in. Vlaanderen rukte aan het stuur, maar het scheen helemaal niet te functioneren. Toen de vrachtauto hen ingehaald had, rukte hij aan de handrem, maar de voorwielen van het naderende voertuig raakten de wagen en dwong hem naar de kant. Onder oor voor. Tovend lawaai van brekend glas, knessende remmen en scheurend metaal ramden ze de kademuur. Sammy Wren werd tegen de vooruit geworpen, die het meteen begaf, zodat hij uit de auto geslingerd werd en tussen de motorkap en de stenen muur bleef liggen. Doordat hij achter het stuur zat, bleef Vlaanderen voor dit lot bespaard. Maar een plotselinge slag tegen zijn borst benam hem de adem. Ina, die de botsing had zien aankomen, was zo verstandig geweest zich van de achterbank te laten vallen zodat ze met de schrik vrijkwam. Paul, riep ze, ben je oké? Okay? De eerste ogenblikken kon hij niet antwoorden. Toen hij weer bij adem was, veegde hij het bloed van een snee in zijn wang, betastte voorzichtig zijn ledematen en schudde de glasplinters van zijn kleren. Ik mankeer niets, Ina, kondigde hij aan. En jij? Toen ze hem gerustgesteld had, besefte hij plotseling dat Sammy verdwenen was. Hij sprong snel de wagen uit en zag hem liggen. De vrachtauto stond inmiddels weer recht op de weg. Twee agenten waren op het toneel verschenen en de nieuwsgierigen dromden al samen op de plaats des onheils, gretig speurend naar nadere bijzonderheden. Iemand had Vlaanderen's arm beroerd, en toen hij zich snel omdraaide, zag hij bij het licht van de koplampen een buiten zijnde jonge man in een donkergrijs flanellen pak. Niet gewond? informeerde de onbekende help me even om de wagen opzij te krijgen verzocht Vlaanderen en wees op de bewustloze gedaante van Sammy je zeker natuurlijk stemde de man in met behulp van de twee agenten wisten ze de onvertuinlijke Sammy Wren, die een bloedende wond aan zijn achterhoofd had te bevrijden geen van de twee agenten had eerst hulpmiddelen bij zich maar die jongeman wist handig een noodverband aan te leggen met een paar zakdoeken. Toen de rode kruisauto verscheen en het bewustloze lichaam van Sammy Wren er voorzichtig ingedragen was, wendde Vlaanderen zich tot de onbekende jongeman. Ik dank u zeer voor uw hulp, zei hij. De ander glimlachte. Hij had een innemende, aanstekelijke glimlach en streek een lok golvend blond haar naar achteren. Geen dank, ik was blij dat ik wat doen kon. Ik hoop dat die arme kerel het er goed zal afbrengen. Het moet een hele schrik geweest zijn, voor uw vrouw ook. De innemende blik werd nu op Ina gericht. Neem me niet kwalijk, meneer, vervolgde hij beleefd. Maar ik geloof dat ik u van gezicht ken. Bent u Paul Vlaanderen niet? Ja. De jonge man sloeg met zijn rechtervuist op de palm van zijn linkerhand... Wat een merkwaardige samenloop van omstandigheden. Ik heb de hele avond geprobeerd met u in contact te komen. Oh ja? vroeg Vlaanderen verrast. Het treft buitengewoon goed dat ik u hier zie, ging de jongeman enthousiast verder. En zijn optreden deed Vlaanderen denken aan dat van een opgewonden student. Als ik me mag voorstellen, hij zweeg even om adem te scheppen en zei toen. Mijn naam is Story, Roger Story. Toen Sammy in goede handen was, had Vlaanderen onmiddellijk gedacht aan de chauffeur van de vrachtauto. Maar door het gesprek met Roger Story was hij even afgeleid, en hij was het die hem er weer aan herinnerde. Zeg, waar is die vent gebleven die de vrachtauto bestuurde? Ik heb hem niet gezien, u? Zijn accent verriet zijn afkomst even duidelijk als zijn das die alleen gedragen werd door oud-leerlingen van Harrow. Vlaanderen fronste de wenkbrauwen. Nee, antwoordde hij. En ik heb zo'n idee dat we hem niet weer zullen zien. Maar die vent kan toch niet weglopen en zijn wagen in de steek laten? De politie zou toch dadelijk kunnen nagaan aan wie die toebehoorde en dan zou zijn baas. Het is maar een idee, zei Vlaanderen luchtig. Maar ik vermoed dat die auto gestolen is. Enfin, daar zullen we wel achter komen. Hij maakte een gebaar in de richting van een brigadier die van de andere kant van de vrachtauto naar hen toe kwam. Aardig brokken gemaakt, meneer. Is er iemand gewond? Eén gewonde, maar die was er lelijk aan toe, vrees ik. De man knikte. Ik moet een onderzoek instellen. Ja, er zijn trouwens een paar dingen die ik zelf ook graag wil weten. Als u even wilt bijlichten, zal ik u mijn papieren laten zien. De brigadier voldeed aan het verzoek. En zelfs voor hij de naam gelezen had, veranderde zijn toon al bij het zien van Vlaanderen speciale identiteitsbewijs. Oh, pardon, ik herkende u niet, meneer, door die ellendige verduistering, verontschuldigde hij zich. Nou ja, ik zal er ook wel niet erg presentabel uitzien, met al dat bloed op mijn gezicht. Is er een hotel hier in de buurt? Het Regency Hotel, meneer, dertig meter verderop, aan de rechterkant, u kunt het niet missen. Vlaanderen wende zich tot de twee anderen. Meneer Story, zou u mijn vrouw naar het Regency Hotel willen brengen, verzocht hij. Ze is een beetje in de war door het ongeluk. Natuurlijk, zei Story en gaf Ina een arm. Ik ken het hotel heel goed. Hij wende zich tot de brigadier en vervolgde... Mocht u ons nog nodig hebben, dan kunt u ons daar in de hal vinden. Maar meneer Vlaanderen zal u alle bijzonderheden wel kunnen geven... De brigadier knikte begrijpend. Ik kom zo, lieveling, zei Vlaanderen tegen zijn vrouw. Even een paar formaliteiten. Denkt u eraan, we zijn in de hal, riep Roger over zijn schouder, terwijl Ina en hij zich in het donker verwijderden. Mevrouw Vlaanderen, wat u nodig hebt, is een stevige borrel. Cognac van oorlog als die er nog is. Waarachtig, ik heb zelf ook wat nodig om op te kikkeren. Vlaanderen had glimlachend toegeluisterd. Toen hun stemmen wegstierven, wende hij zich tot de brigadier die met behulp van zijn zaklantaren de auto onderzocht. En brigadier, vroeg Vlaanderen, weet u soms waar de chauffeur van de vrachtauto is gebleven? Ik begrijp er niets van meneer, geen van de agenten heeft hem gezien. Eerst hadden ze niet op hem gelet, omdat ze hielpen uw vriend te bevrijden. En toen ze daarmee klaar waren, was hij verdwenen. Nogal verdacht, als u het mij vraagt. Hij liet het licht van zijn zaklantaarn op het stuur van Vlaanderen's auto schijnen. Trok het wiel naar rechts en naar links en haalde de pen er eindelijk uit. In de staaf waren krassen als van een zware feil. Een eigenaardig ongeluk, meneer Vlaanderen, mompelde de brigadier. Ik vind het een verdacht zaakje. Ik ben er zelf ook niet verrukt van, zei Vlaanderen droog. Maar ik heb nu geen tijd om alles te onderzoeken. Als u vragen hebt, wilt u misschien meerijden. Ik heb een dringende afspraak. Hij hield een passerende taxi aan. Ze stapten in en Vlaanderen gaf het adres op. Percy's Snackbar, vlak bij Haymarket. Toen de brigadier de gewone vragen had gesteld en Vlaanderens antwoorden had genoteerd, waren ze op hun bestemming. Percy's snackbar was ingericht in een stijl die aan de achttiende-eeuwse koffiehuizen deed denken. Vlaanderen vroeg de brigadier even mee naar binnen te lopen. Misschien zult u een van de aanwezigen kennen, zei hij. Op dit uur van de avond was er blijkbaar weinig belangstelling, want aan de kleine tafeltjes zat niemand, hoewel er wel een paar mensen aan de bar zaten. Een showvol geklede vrouw van middelbare leeftijd zat met een sombere blik naar de milkshake voor haar te kijken. Twee aanstellerige meisjes... ...vleugde om het hartst met een jongen. Een oude baas... slurpte de soep naar binnen... ...en een slanke man van tegen de veertig... ...keek bij hun binnenkomen op... ...van het avondblad dat hij las. ''Kent u die man?'' ...vroeg Vlaanderen de brigadier. ''Natuurlijk meneer'' ...antwoordde deze verbaasd. ''Dat is inspecteur Street. Hij is nog niet lang... ...bij Scotland Yard.'' ''Street'' klom rustig van zijn kruk en liep naar hen toe. Moeilijkheden, brigadier? vroeg hij. Ik weet het eigenlijk niet, meneer. Vraag het meneer Vlaanderen hier, maar... Ah, dus u bent Paul Vlaanderen, zei Street en nam hem scherp op. Ik ben Street. Toen u in Amerika was, ben ik bij Scotland Yard gekomen. Hij sprak voorzichtig met gedempte stem. Ik vermoed dat we voor dezelfde zaak hier zijn gekomen, inspecteur, zei Vlaanderen rustig. Hoe wist u dat hier iemand te vinden was? We luisterden een telefoongesprek met Sammy ran af. Hm. Vlaanderen keek nog eens om zich heen en merkte op dat de klok achter de bar op half negen stond. Al succes gehad, informeerde hij. Street schudde ontkennend het hoofd. Sammy moet erg waan gekregen hebben. Hij is niet komen opdagen. Vlaanderen vertelde hem van het auto-ongeluk. Dan zal er van die afspraak wel niets komen, besloot Street en vouwde zijn krant op. U hebt niemand hier gezien die u herkende, informeerde Vlaanderen. Geen sterveling, behalve... Hij aarzelde. Eén oude vent kende ik wel. Hij schijnt hier vaak een hapje te komen eten. Hij is al tien minuten geleden weggegaan. Hij moet een hele piet zijn in zijn vak. Niet dat ik van die geleerdheid verstand heb. Wat is zijn vak dan? Vroeg Vlaanderen. Hij is Egyptoloog. Rayborn heet hij. Sir Felix Rayborn. Toen Vlaanderen twintig minuten later in de helder verlichte hal van het Regency Hotel stond, merkte Roger Story onmiddellijk de snee in zijn wang op en had geen rust voor hij die met een stukje pleister uit zijn portefeuille afgedekt had. Terwijl Ina cognac met gemberlimonade dronk, bedacht ze dankbaar dat die sneeuw voor zover het hen betrof, het enig uiterlijk teken van het ongeluk was. Toen de glazen half leeg waren en er in het luchtige gesprek een stilte viel, wendde Vlaanderen zich tot Rogers' story... Ik zou graag horen waarom u vanavond met mij gezocht hebt, zei hij zacht. Story nam een flinke slok cognac. Ik moet u zeggen dat ik nauwelijks weet hoe ik dat moet vertellen, bekende hij. Vlaanderen keek hem onderzoekend aan. Ik zal maar bij het begin beginnen, zei hij rustig. Story fronste nadenkend de wenkbrauwen en scheen naar woorden te zoeken. Eindelijk wende hij zich tot Ina. U kende Alice Mapleton, geloof ik mevrouw? Ina dacht even na en zei toen ja, ik herinner me de naam. We zijn op dezelfde school geweest, maar zij was jonger dan ik en daardoor kwamen we niet veel met elkaar in contact. Ongeveer twee jaar geleden heb ik haar nog eens gezien, bedenk ik nu. Slank, bruin haar, erg aantrekkelijk. En Lady Alice was natuurlijk de eerste die door de markies vermoord is. ...vulde Vlaanderen aan. Story knikte... ...aarzelde even en zei toen... ...ja. Haar lichaam is ongeveer vier mijl van Richmond aangespoeld. Ze was gewurgd. Ina huiverde. Ik heb gehoord dat u met Lady Alice bevriend was... ...zei Vlaanderen voorzichtig. De jongeman streek weer zijn mooie golvende haar van zijn voorhoofd. We waren verloofd... ...antwoordde hij zonder omhaal. En stak een sigaret aan, wat duidelijk een poging was om zijn aandoening te bedwingen. Een ogenblik later zoog hij de rook diep in zijn longen en blies toen langzaam een grote rookwolk uit. Dat was ruim vier maanden geleden, vertelde hij. Vier maanden. Als ik eraan terugdenk, lijkt het me vier jaar. Hij nam zijn zakdoek en snoot krachtig zijn neus. Even was het stil, toen vroeg Vlaanderen. Had u verloofd de zorgen? Dory haalde ongeduldig zijn schouders op. Hebt je die ellendige stukken in de kranten er niet gelezen na de lijkschouwing? God, het stond op alle voorpagina's. De herinnering aan die tijd scheen hem met weerzin te vervullen. We zijn pas uit Amerika terug, herinnerde Ina hem zacht. Hij verontschuldigde zich en vervolgde. Ja, Alice moet zich wel ergens zorgen over gemaakt hebben, vreselijke zorgen zelfs. Ze was trouwens altijd erg aan stemmingen onderhevig en we hadden soms hooglopende ruzies. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn als je verloofd bent. Ina glimlacht om zijn kinderlijke bekentenis. We kibbelden nogal vaak, vervolgde hij, maar we hielden toch ontzettend veel van elkaar. De avond voor het gebeurde hadden we een echte scène. Ik weet niet eens meer waarover het ging, maar Alice was die dag erg moeilijk geweest en prikkelbaar. Ik weet nu waarom. Ga door, dronk Vlaanderen. Roger story, drukte met zijn lange nerveuze vingers zijn sigaret uit. Chantage, zei hij verbeten. Ina keek ontzet en smoorde een kreet van medeleven. U bedoelt de marquise, vermoedde Vlaanderen? Ja. Maar er kwam een afwezige blik in Story's ogen en zijn lippen klemden zich opeen. Met onrustige bewegingen stak hij een nieuwe sigaret aan en zei toen... Die marquise is duivelsluw, Vlaanderen. Hij perst zijn slachtoffers af en dan... En dan zijn lippen trilden nerveus en hij huiverde. Vlaanderen zei plotseling... Sir Graham Forbes vertelde me dat u het lijk van Rita Chartwright hebt geïdentificeerd. Klopt dat? Ja, antwoordde Roger. Dat moet ik u ook nog vertellen. Nadat alles vermoord was, voelde ik me wanhopig. Ik dacht dat ik gek werd en ik had het gevoel dat ik iets doen moest. Dat ik handelend moest optreden of krankzinnig zou worden. Daarom begon ik op mijn eigen houtje met een onderzoek. Ik wil niet beweren dat ik geen vertrouwen had in de politie of een skoffertje uit, maar ik moest wat doen om niet ten onder te gaan. Dat begrijp ik, fluisterde Vlaanderen en knikte medelijdend. Hij wenkte de kelner om hun glazen opnieuw te vullen. Nadat ik een paar verschrikkelijke blunders gemaakt had, scheen Alice moeder bang te worden. Ze vertelde me dat ze een particuliere detective had aangenomen, een meisje dat Rita Cartwright heette. Ze raadde me aan me met haar in verbinding te stellen, voor ik met mijn eigen onderzoekingen misschien een schandaal zou verwekken. Stories ze even en vroeg toen. Kende u, Rita Cartwright? Ik heb haar eenmaal ontmoet, zei Vlaanderen, zonder de details te vermelden. Het leek me een buitengewoon verstandige, nuchtere jonge dame. De story knikte. Rita was niet dom, gaf hij toe. Maar, vervolgde hij en zijn stem werd wrang, ze was niet opgewassen tegen de markies. Waarom is Rita Karpweit vermoord, denkt u? vroeg Ina hem. Rogers schokte overeind. Toen boog hij zich wat voorover en fluisterde geheimzinnig. Ik geloof dat ik het weet, mevrouw Vlaanderen. Ze had iets ontdekt over een zekere Sir Felix Rayborn. Bedoelt u die Egyptoloog? vroeg Vlaanderen. Dat is de man die ik op het oog heb. Wat had ze ontdekt? vroeg Ina. Roger ijzelde en vrommelde zenuwachtig aan zijn das.